Jan van der Putten met het NOS-journaal. In El en om Tilburg rijden geen bussen. Chauffeurs van het stads- en streekvervoer hebben het werk neergelegd... na een gewapende overval op een collega. Gisteravond werd een chauffeur van Arriva bedreigd door twee mannen... die geld eisten, meldt omroep Brabant. Er zijn de laatste tijd al vaker buschauffeurs in Tilburg overvallen... wat leidde tot onrust onder het personeel. Arriva begrijpt de emoties, maar vindt het werk neerleggen geen oplossing. De Nederlandse Belastingdienst heeft informatie gekregen uit Duitsland over Zwitserse banksaldo's van Nederlanders en mogelijke betrokkenheid bij belastingontduiking. De Fiscus bevestigt een bericht hierover in de Telegraaf. Volgens de minister van Financiën van de Duitse Deelstaat Noord-Rijn-Westfalen kochten de Duitsers USB-sticks en CD-ROMs van een klokkenluider bij een Zwitserse bank. Duitsland hoopt dat Nederland nu meer te weten komt over Nederlandse instellingen die miljoenen euro's aan Duits geld zouden wegsluizen. De storing bij de registratie van kentekens lijkt voorbij, zegt de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De systemen zijn getest en vandaag zou alles weer moeten werken. Door de storing bij de RDW konden garagebedrijven gisteren geen auto's op naam van een nieuwe eigenaar zetten. Per dag worden gemiddeld zo'n 10.000 auto's overgeschreven. Ongeveer de helft daarvan gaat via de garages. De andere helft gaat via postkantoren en kentekenloketten. Die hadden geen last van de storing.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 Dan nog het weer, wisselen bewolkt en enkele buien... met kans op hagel en onweer. Ook wat zon en het wordt 8 tot 10 graden. Dit was DFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file op de A27, Utrecht-Breda... na een ongeluk tussen knap het Everdingen en Noordeloos 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja...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 We hebben weer een verschrikkelijk leuk programma voor u. Maar eerst even de techniek. Kaspar en Olaf Geurensson, met z'n tweeën. Nou, dat moet natuurlijk verschrikkelijk. Vader en zoon? Ja, dat gaat goed. Family, ja. Ja, we are family. <laughs> uh, redactie: Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie: Gerry Rutte. De koffie, en die kunt u komen halen, die is van Gert van Kuik en hij schenkt een stevige bak. De presentatie is in handen van uh, Gerry Rutte. En Henny van der Lede, goedemorgen. Henny. Goedemorgen. Ja. En wij hebben weer een verschrikkelijk leuk uh, programma voor u. Wij gaan uh, dat u even vertellen. Wij beginnen met een felicitatie. Een felicitatie voor D66. En mag ik meteen even felicitatie achteraan doen voor alle vrijwilligers die gisteren een speldje hebben gekregen? En ik kijk even naar mijn buurvrouw. Ze heeft het op. Wel gefeliciteerd, Gedi. Dank u zeer. Dank en u Alle zeer. vrijwilligers: tien jaar. Het is fantastisch, Lijf. echt. Maar Ruud Zandberg gaat u ook alles vertellen over het andere feestje. En daarna uh, gaan wij uh, iets laten horen van In de Boot genomen. Maar het staat tussen aanhalingstekens hoor. Het is de ja. Hildering Jeugd, die speelt dat. En daar komen Jip en Julia, de jeugdspelers, iets over vertellen. En dan als laatste gedeelte voor uh, het nieuws hebben we Gerard Scholten. En dit keer over zee-evenement nee, bij het Juttersmuseum. Ja geen duin, een beetje een ander, een beetje van het, het een zo. en ja, ja. een beetje van het ander, en dan ja. hebben we nieuws en na het nieuws. Gerrie. Ja, dan beginnen we met uh, politiek. Dan hebben we Jo Berensen. en Jo Berensen is voor vier maanden tijdelijk raadslid. Is die voor geïnstalleerd in verband met uh, de. Gezondheidstoestand van Bob de Vries. Um, dan krijgen wij Jelle Kuipers. En Jelle Kuipers is, uh, ja, heeft de derde plek behaald op de Nederlandse kampioenschappen judo. Alweer een felicitatie ja. dus. Ja. En wij eindigen met weer een felicitatie voor de koning natuurlijk. De Koningsdag adver, act, uh, activiteit op 27 april aanstaande. En Ernst Brokmeijer is voorzitter van de stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort. En gaat ons daar van alles over vertellen. En misschien ook nog wel meer. U ziet het, we hebben niks te veel gezegd, het wordt één groot feest. Proost. Welkom, Ruud goedemorgen. Uh, goedemorgen. Goedemorgen, D66 bestaat 50 jaar. Ja. Wij willen graag zometeen van jou weten iets over dat uh, begin uiteraard. Maar ook over de toekomst, want zo zijn wij natuurlijk nu eenmaal. Maar wil je alsjeblieft beginnen even met, hoe is dat zo gekomen? In In 1966. Ik moet je zeggen dat ik toen eigenlijk nog geen besef had van politiek. Ik wist van alles over, over het circuit te vertellen. Maar politiek, dat was nog goed. Maar toch is... Uh, ben je gegrepen? Ja, op, op 14 oktober uh, 1966, dus ja, het is niet helemaal, 50 jaar geleden... Bijna. ...is uh, D66 opgericht. En uh, ja, daar kwamen een groot aantal mensen, waarvan de, de namen eigenlijk nog een beetje kennen, zoals uh, Hans van Mierlo en uh, Erwin Nijpels en Zeevalking, uh, ja, als dat mensen nog iets zegt. Nou, en, mij niet, maar die andere nee. twee wel. En, en, die, zijn, zijn zij de oprichters? Zij zijn de oprichters, uh, ja, Hans van Mierlo. Ja. en Laat ik het zo zeggen, er was eerst een democratisch appel. Mm -hmm. En dat was in september 1966. Dat waren dertig mensen en die zijn bij elkaar gekomen en uh, hebben nagedacht over de oprichting van een politieke partij... En ik neem aan dat het uit onvrede was met de bestaande partijen. Ja, er waren toen twee partijen die opgericht werden uit onvrede met de, met de bestaande partijen. Dat was de Boerenpartij. Ach ja, ja. ja, ja, ja. Met koekoek. Koek. En, uh, en dat was uh, de Politieke Partij Democraten in 66. Ja. Zo staat het uh, ja. bij de Kamer van Kopenhond. En uh, ja, dat... Uh, dat is gebeurd en uh, dat is dus inmiddels uh, bijna 50 jaar geleden. En we zijn er nog steeds. In... En er is een hoop gebeurd. Ja. Maar dit was natuurlijk een landelijke oprichting, een landelijke partij. Ja. Uh, zijn er datzelfde jaar al meteen lokale partijen geformeerd? Nou, niet, niet datzelfde jaar, maar um, hoe heet het? Uh, kort, uh, ik meen uh, in, in 67, 68 waren er statenverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen. En uh, daar hebben we wel uh, al aan meegedaan. Dus uh, daaruit blijkt wel dat de partij uh, ja, toch wel breed gedragen werd eigenlijk. Ja, ja dat hij inderdaad een beetje binnenkwam bij de bevolking. Hoe ja. zat het in Zandvoort? Wanneer is de Zandvoortspartij uh, opgericht? Um, ik denk dat dat in 1969 uh, is geweest. En uh, in de, de verkiezingen van 1970, in de periode 70-74. Dat was de ene meneer Wijnbeek, die was uh, het gemeenteraadslid uh, namens uh, D66. D66. Ja. Nee. En hoe lang zit jij bij D66? Ik uh, zelf uh, zit sinds, moet ik even kijken, sinds 1978. 1978, ook al een hele tijd hè? Ja. ja. Want ja. ik kan mij toch ook herinneren, maar als ik het uh, niet goed heb, moet je me even corrigeren, dat ook D66 een heleboos geen Zandvoortse uh, afdeling heeft gehad. Maar Klopt. een beetje naar Haarlem keek en toen toch op een gegeven moment zei van... Uh, uh, het is... Uh, we zijn, uh, wat ik al zei, dat in, uh, in de periode 70-74... ...Wijnbeek uh, uh, namens D66 in de gemeenteraad zit. De periode daarna uh, niet. Pas in 78-82 was Tom van Erp... En misschien dat uh, mensen uh, die op de Duinrooschool gezeten hebben... dat nog weten, Nel Vreugdenhiel. Ja, Dat zijn ja, ja, allemaal ja. hele bekende ja. namen, hè? Vreug ja, die, ja, die, was, uh, die, die Tom van die ging verhuizen. Nou ja, dat, uh, dat mag dan uiteraard. Maar dan ben je geen gemeenteraadslid <lacht> oh, meer. Oh. Dus kwam Nel. En in de periode daarna, 82, 86... Was het Jan Termes. Mm -hmm. Ook, ook okay, toch wel ja, een bekende, bekende ja. Zandvoorter. En in 86-90 was het Jan Termes en ene Ruud Zandbergen. Ach nee. <laughs> dat, dat is dan weer een hele onbekende naam natuurlijk. Ja, ja, ja. En um, ja, uh, in 19... 1990, 94, 94, toen waren we ineens groot gegroeid. Toen zaten we met z'n vieren in de raad. Mm -hmm. En hoe kwam dat? En uh, ja. Wat ik, gebeurde daar dat jullie opeens zo vervierd ik, ik denk, kijk, een landelijke uh, partij. Um, ja, valt of staat toch ook wel een klein beetje met het uh, landelijke politieke succes. Mm -hmm. Ja, dus jullie oh, ja. Het, het lokale succes. Ja. Dat als een, een landelijke partij het op een gegeven moment niet goed doet of van de vuur ligt. Dan heeft het weerslag op de lokale ja. partijen. Ja. Dat, dat merk je dat nu, nu ook ook in Dat is ja. ja. ook uh, met D 66 he? nou, uh -huh. nou, het gaat nu wel met beetje. ons. Maar, ja? maar kijk naar de Partij van de Arbeid. Arbeid. Ja. Ja. Die... die uh, ja, tot voor kort één van de grootste was. En ja, uh, ja dat is nu niet meer. En, dat is heel verdrietig ja. over ons. Ja. Maar in die ja. periode was dus ook, uh, zat D66 landelijk met ook in de lift. En uh, 94, 98 zaten we met z'n drieën in de partij. Hm. Uh, en 98 1998, 2002, maar met, met één. één ja. Ja. Ja. Dat was Han van Leeuwen. Ja. En uh, toen was er een, uh, een tijdje niks... En in 2009 zijn we begonnen met de oprichting, de heroprichting van de Afdeling Zandvoort. Ja, dus ja toch dat ja, is wat je vraagt. Ja, ja. En uh, toen kwam Robert de Vries ja. als raadslid ja. en uh, die, die ging in 2013 weg en toen kwam ik weer terug als herentrader. <laughs> ja. En ik zit er nog steeds. Nou, en als goed. je nou terugkijkt op die 50 jaar, zeg je dan van? Uh, uh, ja, we kunnen duidelijk aanwijzen wat wij allemaal uh, voor elkaar hebben gekregen in Zandvoort. Ja, vind, ja? ik vind van wel. Um, ik heb dat nog eens even, even nagekeken uiteraard. Uh, bijvoorbeeld in uh, 1987, dat is alweer een hele tijd geleden. Toen uh, heeft... Uh, uh, uh, onze fractie, uh, ja dat was ik toen. Heeft een. Uh, ja, het <laughs> ja, ja, ja, is sowieso. Voelt wat ongemakkelijk zo. <laughs> ja, ja, ja. Uh, <laughs> hebben we een voorstel gedaan uh, om het, het zogenaamde schaduwraadslidmaatschap in te stellen? Ja, oh, ja kan dat kan ik, ik mij was, nog oh. herinneren. Dat was Nadden. Nee. Nee, en, nee uh, daar was en, een hoop commotie over. Ja, en, en de partijen die, uh, die daarop tegen waren, uh, ja, die hebben er nu allemaal twee. Ja. ja. Zo gaat het. En wij Zo. hebben er geen. Nee. Dus dat, dat heet dan voortschrijdend inzicht. Ja, ja, maar goed, ja, ja. we zijn er destijds wel mee begonnen. Ja. We hebben het over een raadplegend referendum gehad. Mm -hmm. Dat is in 1993. Is dat uh, hier in de gemeenteraad uh, uh, aanvaard. Uh, om een beetje onduistere reden is het toen ook weer geschrapt. Toen waren we er kennelijk niet. En, uh, maar ja, uh, maar ja en als je nou het raadplegend referendum, uh, we weten er alles van. Ik wou van. net zeggen, want als je nu even kijkt in het licht van onze laatste landelijke uh, referendum, nou, ja. zou je dat dan weer op de agenda willen hebben? Als het raadplegend referendum hier in Zandvoort. Ja. Wetende wat je nu <coughs> weet over referenda. Ligt dat niet nou, aan het onderwerp misschien ook? Sorry. Ligt dat niet aan het onderwerp? Jawel, het ligt natuurlijk altijd ja. aan het onderwerp, maar... Um, ik, ik persoonlijk vind uh, dat een raadpleverend referendum of een referendum op zichzelf wel past in deze tijd. Ja. Maar zou het, niet maar het zo komt zijn? niet altijd uit natuurlijk. Nee, nee, nee, en dat is dus mij. denk ik iets wat je moet formuleren van tevoren. Wat doe je met die uitslag? Ja. Kijk, een raad, een raad is makkelijk gegeven door de bevolking. Ja. Maar wat doe je ermee? Met, met nou ja, ik, ja. Vind, ik vind en mijn partij ook landelijk gezien... Alhoewel we de uitslag uh, betreuren, mm. vinden we wel dat er gevolg moet worden gegeven aan, uh, ja. aan de, de, de mening uitslag. van de kiezer. Je ja. ja. kan toch dat niet iets... zomaar nee. naast je neerleggen. Nee. Nee. En ik vrees met grote vrezen dat dat uh, wel een beetje gaat gebeuren. Ik zie, ik, zie, ik merk, ik lees allerlei... Uh hmm, ja. Je bedoelt over het oekraïne revolutie Ja, precies. Oh, dan willen we je graag nog een keertje even terug hebben... en ja. dan mag je daar even lang... want dat wisten we helemaal niet, Ruud. Ik neem nog ja, maar een glaasje water. Ruud Wie weet meer maar... dan wij. Ja, jaar, maar dat willen wij graag wel delen. Maar heel nee, nee. Het, zijn, het, zijn, um, het zijn van die schermutselingen... die in Den Haag plaatsvinden... waarvan je zegt van... God, iemand probeert hieronder uit te komen. ja. <quedaat> En dan vraag ik me af wat is nieuw. Maar zullen wij teruggaan naar het feestje ja, van 1966? Uh, ja, ja, ja, ja. uh, jullie hebben natuurlijk plannen hè, voor de komende 50 jaar. Um, ja, want, <laughs> want er, er is destijds in 1966. is er een heleboel uh, opgeschreven. Ja. Van uh, dat willen we gaan bereiken. Ja. En uh, een groot aantal dingen zijn nog niet bereikt. Nee. Uh, dus, dus, uh, bijvoorbeeld wat een, onder andere? De, nou, bijvoorbeeld het, uh, het, het kiezen van de minister-president. Oh ja. Die dan een regering formuleert. Of uh, um, het districtenstelsel. Dus, dus dat je als, als zandvoorter iemand kiest in de Tweede Kamer die je kent. Beetje op Aha. het, Engels, uh, ja. Ja, ja, precies. het een... Engelse model geënt. Um, ja. ja, afschaffing van de Eerste Kamer. Ja. Uh, wat, wat is de, de meerwaarde daarvan? Ja, uh, nou... Benoeming van de burgemeester. Oh ja, dat is ook een... Nou, geen verkiezing? Nou, uh, wij hadden destijds opgeschreven... dat de benoeming van de burgemeester... op grond van de gemeenteraad zou uh, uh, moeten gebeuren. Nou, dat is inmiddels bereikt. Ja. Maar uh, de verkiezing van de, van de burgemeester... door, uh, ja, gewoon de mensen zelf... Ja. Ja, dat staat nog op het verlanglijstje. Zou dat betekenen dat je dus inderdaad kandidaten hebt die zich of mensen die zich kandidaat stellen en dan verkiezingscampagne gaan starten voor de burgemeester? Met, ja, en nou ja, in Utrecht is dat onder flyers, andere gebeurd en zo. Ja. Er zijn, er zijn wel schuchtere pogingen ondernomen. En, uh, en die, die, uh, ja, dat, dat, dat heeft ook wel uh, ten dele gewerkt. Maar uh, formeel is het nog niet. Nee. En ik denk dat zoiets... Uh, ja, wel, misschien gaat het gebeuren in de, de toekomst. Zoals burgemeester is natuurlijk <tus> toch wel... Belangrijk persoon hier uh, ja. in Zandvoort. En, ja. Zouden de burgemeesters niet... daar op zich blij mee zijn, denk je? Er zijn burgemeesters die er blij mee zijn en er zijn burgemeesters nee, nee, nee, nee, die nee, dat nee. niet zijn. Wat een politiek antwoord, dan Ja, is. leuk hè. Ja. Na 50 jaar. Mag je zo'n huh? antwoord wel verwachten? Ja, maar nou, nee. willen we graag wel even. Nee, de komende ja. 50 jaar. Maar ja. zit dat, zijn al die punten die in de tijd opgeschreven zijn nog steeds aan de orde van... Uh, nou, bijvoorbeeld... Dat willen we? De, de, ik noem maar wat. De, de, de rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement. Ja, dat is inmiddels verwezenlijkt. Ja. Um, de onschendbaarheid van telefoon- en briefgeheim. Wat is is vindt verwezen. u daarvan? Is verwezen. Maar dat is um, verwezenlijk. De emancipatie van de vrouw. Nou, nee, hè, nee. Nee, ja. nee nee nee Nee. <laughs> kan nog een hoop aan verbeterd worden hoor. Ruud. De vrijheid van meningsuiting. meningsuiting. Nou, Al zijn behoeven van demonstraties. Dat was... De burgemeesters konden dat gewoon. Uitermate actueel op dit <coughs> moment. Ja. Um, vrijheid van levensbeschouwing. En um, dat wil dus zeggen dat... dat um, in die periode was het nog dat als je... Een, een bepaalde levensbeschouwing had... bijvoorbeeld een religieuze levensbeschouwing mm -hmm. had... dat dat ook werd uh, beschermd door de overheid. En uh, ja... En wat dat... moet ik me daarbij is... voorstellen? Nou ja, beschermen. Je had bijvoorbeeld... de Nederlands hervormde kerk was de Oh, op die manier. ...van, van Nederland. Ja, ja. Maar... Zoiets. Oh, zoiets. <laughs> ja. <laughs> maar, maar zijn er nou nog dingen... Ja, nou... want daar ben ik ook heel benieuwd naar... dat jullie op je lijstje hadden... En inmiddels. Uh, en inmiddels zeggen van, nou, dat willen we nu niet meer. Ik weet dat met betrekking tot het. Uh, <coughs> nee? Ik weet dat met betrekking tot het referendum. Uh, er binnen mijn partij mensen zijn die daar wat genuanceerder over nadenken. Ja. En, en uh, ik kan me daar iets bij voorstellen, alleen. Het is bij mij een, laten we zeggen, een wat principiële, uh, principiële zaak. Uh, Anderen die kijken daar wat pragmatischer tegen aan. Het, is, het, is, het heeft zijn voor en zijn naast. En we hebben dat nu eigenlijk... Uh, en, en als je dat dus doet, hè, het, het nadenken over uh, het al of niet hebben van een referendum. Uh, hebben jullie daar dan over landelijk ook een, uh, een, een, een, een contact over... D66-landelijk die dus ook zegt... wij het, het stond ooit in de oprichtingswensen... Hmm. maar kunnen we daar nog iets mee? Of is dat, gaat dat naast elkaar? Nee, dat, dat kan. Want dat is eigenlijk een van de, de punten van, uh, van, van D66. Dat, dat wordt overigens wel bekritiseerd... maar we zijn een, een uh, programmapartij. Dat wil dus zeggen dat je op een gegeven moment een uh, programma hebt waar je je op richt maar als de, de, de situatie wijzigt dan moet je dat programma ook wijzigen, dus je moet daar pragmatisch tegen aankijken en uh, wie, niet iedereen heeft, begrijpt dat. Uh, maar wie heeft daar dan kritiek op bedoelde je? Nou, wie, dat, binnen dat, de partij? Nou bijvoorbeeld <coughs> ik krijg er een brok van in nou, Nee, is Ja, het slag, het, nee. nou zo ernstig is het niet, als moeten we hier straks <laughs> ook nog troosten. Stel, uh, stel dat je in een verkiezingsprogramma Iets, iets zegt uh, ja. van, van uh, alle bakstenen van, de, van van Zandvoort moet rood worden. Ja, mm -hmm. stel. En uh, stel hè? Stel, ja. En uh, stel dat blijkt dat er geen rode bakstenen meer te koop zijn, dus moeten ja. we wit worden. En, en dan moet je dus kunnen wisselen van Precies, standpunt. Maar jij zei net, er zijn mensen die daar uh, kritiek op hebben, komen die uit de eigen partij of van buiten? Meestal wel van buiten, want okay. dat mm. wordt dan niet als consequent ja. uh, gezien. Nee. En uh, ja, dan krijg je do met dogma's te maken. Ja. En als ik ergens een hekel aan heb, dan is dat dogma's. Wij uh, zijn er bijna, we zouden nog uren kunnen praten. Gaan we ook nog... Nou ja, ja, 50 jaar is ook niet niks natuurlijk. We he, gaan, ook, uh, okay. nou ja, tegen de tijd dat echt de oprichtingsdatum is, misschien is het dan leuk om mm. nog eens even te komen vertellen. Dan of... over het zelf. Ja, en dan echt over. Dat is nog oktober, he, denk ik. Goed. Ja, uh, Oké, okay, nou dan tegen die tijd dan. Uh, Oké, okay, nou we... dankjewel. En dan uh, namens ons allemaal zou ik zeggen: uh, breng de felicitaties over aan D66. Ja, Dat is natuurlijk wel een heel uh, he, heel punt, 50 jaar uh, bestaan. Dankjewel. Oké, okay. Gerry jij weet van de muziek. Ja, want wij gaan nu luisteren naar Beautiful People. Ook als het mooi. Ja.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 And I gather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 Right take people do. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zantwoord. we zijn weer terug bij u en uh, we hebben tegenover ons zitten. Jip, welkom Jip Welcome. en Julia, welkom Goedemorgen. Julia. Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. Van uh, Hildering Jeugd. Ja, ja, klopt. En jullie gaan ons iets vertellen over de uitvoering van vanavond. We zijn ontzettend benieuwd. De, voor de grote was het een klucht. Wat is het van jullie? Uh, ik, ik, een toneelstuk. Ja. Leuk toneelstuk ja, ja, om te lachen? Leuk. Ja, nou ja, ja, het is wel grappig. Gebeurde ja. ook allemaal verwikkelingen en zo? Ja, het is een beetje een gek toneelstuk, wel raar. Dus een beetje een klucht? Ja, ja. wel een beetje. Okay. Ja. En, en ja, ja, het heet, hoe heet, het heet in, in de boot genomen? Ja. En wat, en, en wat nou ja, gaat er uh, gebeuren? Nou ja, het speelt zich af op een boot. En is, er gebeuren allemaal rare dingen. En het is niet echt een logische, logische vaart, zeg maar. Dus ja. Het zijn allemaal passagiers die bij elkaar op één boot zitten... en er gebeurde allemaal gekke dingen. Ja. Mm -hmm. ja. Want jullie hebben natuurlijk ook de grote mensenvoorstelling gezien. Ja. Waar dus allerlei verwikkelingen waren qua persoon. Gebeurt dat vanavond bij jullie ook? Uh, ja. Ja, wel een beetje. Vond je het zelf een leuk stuk toen je het voor het eerst dacht... oh, dit is leuk... Ja. Het ja? Ja. Ja. Ja. is wel altijd van, omdat ik dan vorig jaar ook speelde, dacht ik van... Ja, het leuker dan vorig jaar kan het niet. Maar dat, <laughs> dat dan is elk jaar, altijd het, zo. Elk ja, jaar ja. heb je dan weer een ja. stuk dat weer... En dit jaar jij dat ook denken. Ja. Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Hey, en wat, ga, wat speel jij? Jij speelt een passagier. Uh, nee, uh, ik speel een matroos. Oh. Uh, die eindexamen doet. Ja. Op een schip. En ik speel een... Uh, uh, heel rijk iemand. Oh, je hebt een dubbelrol? Ja, ik heb oh, twee rollen. Oké, okay, Meerdere leuk. mensen ja. hebben twee rollen. Ja. En, en jullie ja? ja. Ik, sp ik uh, speel uh, een artiest op het schip. Dus ik mag oh. heel leuk optreden. Leuk. Wat, Wat, doe, je? Je? Sorry. Wat doe je als artiest? Uh, zingen. En ook een beetje dansen erbij. Zo. Spelen jullie grote mensen of spelen jullie kinderen? Uh, uh, gewoon grote mensen. En uh, nou ja, dus iemand die eindexamen doet... En uh, ja, wel, wel jong wel, nog. Ja, ja. En gewoon uh, wel een groot iemand. Ja, ik ook jong. Ik, in het echt uh, ben ik eigenlijk uh, gewoon een, school, een scholier, maar ik moet me voordoen als volwassene. Oké. Okay. Dus ik heb zo, in ook... het stuk is dat zo. Ja. Ook. Ja. Oh, oh daar wordt dus al de verwikkeling. Die komen er dus al natuurlijk weer. Ja. Hé, hey, en de generale repetitie? Die ging heel goed. Ja. Oh wat jammer nou. <laughs> er hoort toch een beetje, er gebeurt toch, er ja. toch iets te gebeuren? Ja, er moesten, waren nog uh, kleine dingetjes met het uh, licht en wanneer dat geluid mm -hmm. moest komen. En het volume moest harder, maar dat komt wel goed. Ja. En, en moeten jullie je ook steeds verkleden? Uh, ja. Ja? Om, ja, omdat ik natuurlijk twee, Jij ronde, twee rollen moet ik ja, steeds ja. weer ja. omkleden. Ja. Maar het is best wel makkelijk, want ik kan dezelfde broek aanhouden. Ik hoef alleen ja. Maar ja, je moet toch wel iemand anders spelen ineens. Dan ben je wel heel iemand anders. Ja. Dat lukt dat wel? Ja, dat lukt wel. Ja? ja. En met hoeveel zijn jullie in het stuk? Uh, met zestien. Zestien? Oké. En geen enkele volwassenen? Alleen maar jongeren? Ja. Oké. Okay. En dezelfde regisseur als voor de grote mensen? Uh, nee. Een, een andere? Nee. Ja. Ja. Onze regisseur is Martine Agegeest. Oké. Okay. Oké, okay. en uh, nou ja, dat weten jullie waarschijnlijk ook niet waarom daar een andere regisseur is Het is natuurlijk heel anders om uh, kinderen je, jeugd te laten spelen, toch? Of niet? Ja. Ja? ja Waarschijnlijk is het ook een andere regisseur omdat uh, Martine zelf in het grote stuk ook meespeelt En Dat is oh, dus dan, daar, dan, Ja. ja. Nou, nou, nou, heel goed uh, En Leuk. Julia, jouw eerste keer vertelde je net? Ja, klopt en je hele familie in de zaal voor toi toi toi? Ja, <laughs> zitten er allemaal. Heel goed. En Jip? Ja, ook bij mij. Maar de derde keer al, hè? Ja. Ga jij, wat gaan jullie laten doen? Ga je er iets mee doen? Uh, ja, denk ik wel. Ga je naar de toneelschool? Ja. Wat leuk. In? Nee, weet ik niet zo. Utrecht? Ja, Utrecht waarschijnlijk. En dan zijn er ook allemaal van die voorsoortscholen, scholen, hoe noem je dat? ja zaterdag, weet je dat al? Nee, ik heb het nog niet helemaal uitgedacht. Nee, dat komt later. Nu is het gewoon nog even lekker spelen. Ja, en, uh. je hebt gelijk. Ja. ja. En jullie ja? Plannen? Ja, ja, ik wil ook wel iets gaan doen met toneel. Maar ik weet ook nog niet precies waar. Of, uh... nee, kun je eerst even lekker uitleven? Mm -hmm. Gewoon hier en dan kijken welke kant jullie dus op willen. Leuk. Zijn er nog plaatsen? Ja. Uh, ja, heel ja. veel. Ja, uh, ja vanavond... Uh, Gaat de deur gaat om half acht open. Dus dan kan je gewoon voor vijf euro kan je een kaartje kopen. Mm -hmm. En om kwart over acht begint het toneelstuk. Ja. Um, ja, er zijn nog genoeg plaatsen. Dus. Want in de voorverkoop zijn er natuurlijk al wat kaarten verkocht. ja mm -hmm. Maar er zijn gelukkig nog wat kaarten over. Dus ja. iedereen die ja. jullie nu hoort, die denkt, oh dat wil ik wel eens zien. ja Ik zou zeker komen kijken. Ja, ja. dat kan ik me voorstellen. Het wordt dus gewoon leuk. ja, ja. Ole, tot hoe lang duurt het? Uh, Kwart over acht gaan jullie beginnen. Kwart over acht tot tien uur? Tien uur, oké. Okay. Ja. Met een pauze natuurlijk. Met een pauze, een pauze, ja, zeg maar. pauze van twintig minuten ongeveer. Oké. Okay. Dat was wel spannend ja. hoor. Ja, leuk. Maar, en, en jij Julia, waarom ben jij gekomen uh, eigenlijk? Um, nou, ik heb op de basisschool ook al een aantal, to aantal toneelstukken gedaan. En dat vond ja? ik heel erg leuk. Ja. En toen uh, zag mijn moeder een uh, bericht van Wim Hildering. En toen dacht ik, dat ga ik gewoon doen. Oké, okay. leuk. Jij ook? Uh, ja, ik deed voordat ik drie jaar uh, hier bij Hildering zat. Uh, zat ik nog uh, bij Theaterschool Het Nest. Het Nest, hè? Ja, drie ja. jaar. ja. Uh, het is er niet meer, hè? Nee, het nee. is er niet meer. Nee. En toen, uh, ja, toen had ik er eigenlijk geen zin meer in. En toen was ik naar in gegaan en dat was echt superleuk. Dus ik dacht gewoon nog een jaar en toen nog een jaar. En ik ga volgend jaar gewoon ook meedoen. Je blijft gewoon, hè? Ja, ja. het is echt uh, superleuk. Klinkt zo simpel, hè? Toen ben ik naar Hildering gegaan. Maar uh, <laughs> dat ging natuurlijk niet zomaar. Moesten nee. jullie auditie doen? Nee. nee. Iedereen nee? die zegt hier ben ik, ik wil graag spelen, die mag mee komen spelen. Oh, leuk. Ja. Dus er oh. is geen drempel uh, uh, eigenlijk. Nou, volgens mij wel, uh, moet wel op de middelbare school zitten, toch? Ja. ja? Oh, er is een leeftijd. Ja, een leeftijd. Oké. Okay. Ja. ja. En, en weet jij toevallig ook waar dat mee te maken heeft? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, misschien dat Wendy dat nog eens een keer ja, kan vertellen. Natuurlijk. Dat heeft te maken met dat dan een. Uh, een goede leeftijdsgroep hebben, die allemaal op de middelbare school zit. Dus allemaal ja, dezelfde ontwikkelingslijn doormaken. Ja, ja, ja. Okay. En dus ook s'avonds kunnen repeteren en wat later op kunnen blijven tijdens de voorstelling. Okay. Dat is ja, ja, een ja. hele goede reden. <laughs> nou, zeker. Ja. Ja. Dus, uh, maar goed, dat betekent dus dat iedereen die nu luistert en denkt... ik vind dit leuk, die kan dus gewoon zich zeggen... ik ga vanavond kijken. Ja. Ja. En dan is er vast wel een moment s'avonds waarop je kunt zeggen... hier ben ik, ik wil graag meespelen. Toch? Ja, ik denk uh, het wel. Ja. Ja. Dus. ja, en dan heb je nog... <coughs> Is er ook een maximum aan leeftijd uh, ja. op een gegeven moment? Want dan ja. ga je misschien over naar de, ja. naar de, de, de, de 7, ouderen. hè? 8 jaar, dan gaan ze naar de volwassenen. Ja, ja. ja. oké. Okay. En doen de meesten dat ook wel? Heel verschillend. Soms wel, soms niet. is dus altijd afwachten. Ja. Ja. We hebben er wel een paar van de jeugd die nu ook zijn geschieten. Te... Ja. Ja. Ja. Het ligt ja. natuurlijk ook een beetje aan, als je klaar bent met je middelbare school... Ja. dan ga je ook soms ergens anders heen of studeren of dan komt het niet meer uit. Of... Klopt. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar goed, voorlopig hebben jullie, jullie zijn nog, nog even eventjes... Ja. Ja. Ja. Leuk. Mag ik jullie leeftijd weten? Tuurlijk. Ik ben 13. Jij bent 13. En ik ben ook 13. Oké. Okay. Nou, dan ja. hebben jullie gelukkig nog een heleboel jaren te gaan bij Joop ja. Gelukkig wel. Ja. Oké. Okay, nou, dan gaan wij denk ik jullie uh, heel veel succes ja? wensen ja, vanavond. Dankjewel. En Gaat dat nog steeds gebeuren met Toy Toy Toy? Gebeurt uh, dat ja. nog steeds? Ja. Ja. ja, zeker. Nou, dan voor jullie alle twee Toy Toy Toy. Dank Zandvoort is Zin in 4FM. Goedemorgen, Zandvoort. Nee, jullie hebben het niet Ja, goedemorgen, Zandvoort. Ja, wij zijn uh, al even bezig, maar we laten u meegenieten. Uh, want voor ons zit uh, Gerard Scholten, maar nu in de hoedanigheid niet als boswachter. Hij heeft ook niet uniform aan. Hij is even... Uh, een zeewachter. Een zeewachter geworden. Hij ja. is bij de zee. Ja, ja. Van, dat kunnen. Een Ja, een zeejutter. Ja, ja. Het zeeevenement bij het Juttersmuseum gaat ja. hij iets over vertellen. En uh, een van de dingen die daar dan te doen is... is uh, alles weten over een schelp. En dan denkt u: schelp. Ja, want die ademt, eet en poept, staat hier. Ja, dat op weet het ook uh... niet iedereen, denk ik. Nee, nee, He? het, het, het, het, het leeft allemaal natuurlijk. Ja, Schelpen, ja, ja, ja. Ze spoelen ja. normaal gewoon aan. En die vinden wij op de vloedlijn. Mm -hmm. En met een heleboel andere zee-diertjes. Ja, en uh, ja, hoe noem je het? Die eieren die je dan wel ziet. Hè? Van uh, die oh, wulkeieren. Ja, ja, dat is ja. dat hele lichte spul. Nou, wat vind je allemaal niet aan die vloedlijn? Dat is juist zo spannend. Ja, en dan uh, gaan jullie dat ook laten zien hoe dat dan gebeurt, die schelp? Ja. ja. Nou ja uh, wij gaan dat doen vanuit de IVN. Hè, IVN, dat is het Instituut voor uh, Natuur en uh, ja. Educatie en, mm -hmm. en Milieu. Dat proberen we inderdaad door educatie en door excursies uh, aan de mensen te laten zien. hoe belangrijk het wel niet is, die natuur en het milieu. om uh, ja. zuinig met uh, onze energie om te gaan. Ja. en uh, zuinig op onze natuur te zijn. Dus dat doet de IVN en een van hun uh, evenementen is inderdaad dat zee-evenement. Nou, voor jaren dat... Is dat nee, nieuw? Nee, dat nee? doen we al jaren. hier bij de, bij de politiepost. Oké, okay. daar beneden. Ja, bij het Juttersmuseum. Ja, bij het Juttersmuseum. Samen ook met het Juttersmuseum en uh, Strand en de Haven, daar zitten we dan tegenaan met mm -hmm. een paar partytenten. Okay. Stellen we dat morgens vroeg op. Daar hebben we dan tafels in staan. En daar hebben we allerlei dingen op staan. Allerlei soorten schelpen ja. natuurlijk. Levende haven. Dat zijn dus. Nou, daar hebben we dan een uh, aantal visjes in. Uh, zoals platvissen, maar ook. Uh, wat, wat heb je nog allemaal meer? Uh, garnalen natuurlijk die we. Uit het, we museum, uit de zee he? hebben. Uit het museum. Ja, maar ook, ook die uh, we zelf al levende. gevangen oh, hebben. Oh ja, Ja. Okay. ja. En uh, nou, we hebben dit keer... Oh, het is wel spannend. We hebben dit keer nog veel meer. Want hier alles met je neus bijvoorbeeld. We hebben allemaal potjes staan daar. Dus dat moet je ruiken. Wat zit er in die potjes? Moeten de oh? kinderen uh, raden? Want wij zijn de kinderwerkgroep. Hè? Ja, dus, dus, ja, ja, ja, ja. volwassenen mogen ook wel even ruiken. <laughs> maar, ja. En wat zijn... zit er dan in, Gerard? Ja, dat mag ik eigenlijk nog niet zeggen. Ja, oh, dat mag ook niet. Nee, want gaan de kinderen gelijk meeschrijven. Dus zo werkt dat tegenwoordig. <laughs> of dan gaan ze gelijk koekelen. Uh, nee, dat, uh, ik ga niks verklappen. Nee, dat is uh, strikt hey, geheim. En zeedobbelen staat hier... Ja. Dus Jullie maken er toch ook wel iets heel wat leuks van, ja. He? Ja. ja, en weet je wat het mooie is? Je komt dat strand op, hè? Je gaat ja. de linker trap naar beneden. Ja. Hè, dan heb je beneden het winkeltje. Dan ja. mm -hmm. heb je de haven. En achter ons dus het Juttersmuseum. En je, komt, je moet door langs ons heen. Hè, ja. Over die houten vlonder. Dus het is heel vaak gewoon passanten. Die, die ja. langskomen. Ja. Ja. En wij hopen zelf op zo mooi mogelijk weer. Nou ja, daar wachten we maar weer af vanmorgen. Ja. je weet en, het niet. Dan zien ze dat allemaal. Kinderen vinden dat interessant. Vader en moeders gaan soms op het terrasje zitten. Maar wij houden de kinderen gewoon bezig. Die kunnen dus euh, nou, bij ons in ons klein museumje kijken. zeg maar, hè. Nou, Die leven naar de haven. Allemaal vragen ja. stellen. Ja. We hebben ook allemaal boekjes liggen. En ze kunnen ook mee. Wat enorm leuk is. Dat is dat. Dat is dat. Euh, dat, is dat even kijken. Dan moet ik het wat korren. Oh, dan ga je vissen. vissen, ja, en vissen. Ja. ja, want ik, ik zit tegenover de blanke billen hier zo. Of oh, uh, ja, die, die altijd en, een en net heeft. Hij doet het eigenlijk uh, ook ja, altijd. Ja, en, ja. uh, maar wij, wij gaan dan met zo'n groot net, met een ja. soort schepnet. En het leuke is, dat is speciaal gemaakt voor kinderen. Er zit een lang touw aan. En in dat touw hebben we allemaal zijstokken gemaakt. Dus soms lopen er wel 10 nou, tot 20 kinderen te trekken. En de, en de man met zo'n grote hoge broek. Af, ja, zeg maar, ja, ja, ja. loopt lopen door het water ja. heen. Hans. En, ze, en zij lopen gewoon op het zand. Ja, ja. ja. die trekken dus. Ja, die ja, trekken waren die korf voor. Ja. Ja. En dan naar, naar 100, 200 meter halen we hem uit zee. En dan gaan we het allemaal bekijken Wat op het strand. Wat er in zit. En daar zit veel in. Ja, ja, heel ja. veel granalen altijd. Ja. Platvisjes. Pietermannetjes heb ik ook wel eens gehoord. Ja, ook, ook wel eens. Ja, ja. Ja, en, ja. en soms hele andere kleine visjes. Maar ook gewoon weer, weer, weer schelpen zitten erin. Uh, blaaswier. Mm. Allerlei soorten. Dus dat is een hele leuke manier van educatie, natuurlijk. Om, en wordt dat weer teruggezet? Uh, gaat weer terug ja, de zee het, het, het, in? Ja, en somm, sommige dingen bewaren we nog bij de levende haver. Bij onze stand. En dan kunnen we ja, dat weer laten ja. zien. Ja. Dus dat is uh, ja, hartstikke leuk hoor. Want en om die kinderen toch bezig te houden. Ja, hebben we ook dat een heel zepaccours. Dus ze komen aan en dan kunnen ze een, een, een blaadje met allemaal vragen krijgen. En er staat ook bij, bij, bij ons stand. Aan de, aan de vloedlijn staat een, een vraag met een nummertje erop. In het Juttersmuseum. En als ze dat allemaal gedaan hebben, dan krijgen ze, ja, dan mogen ze dus uh, daar iets maken. En dat is, meen ik dit keer van gips. Gips oh. met, met. Uh, schelpjes kunnen ze daarop die ze zelf gevonden hebben of, een beeldje of zo ja ja of, ja, of, of, of ja, een object ze, ja ze en mogen dat zelf doen weten. Jullie ook allemaal zelf die begeleiding daarvan ja wij is doen allemaal met vrijwilligers van oude thuis hoor ja de ja, kinderwerkgroep dat is uh, leuk, echt een fanatieke leuk. groep Ik heb ja. een maar jij werkt al heel veel leuke. met kinderen ook hè ook in het in het ja. bos hè in de ja. duin hè ook. Ja. Ja. Maar hier ben ik lang niet de fanatiek zien hoor. Ik nee? heb echt hele goede collega's. Die hoeven dan ook niet meer te werken. Sommigen, weet je wel, dus dan heb je ook meer tijd. Maar uh, ja, echt uh, hartstikke goed zetten ze zich in. Uh, ja. En dat in samenwerken met ons Juttersmuseum hier. Ja, ja prima, prima. prima ja. Ja, dus ja, dat ja. is echt. Ja, heel en leuk. dan staat hier, het is open van 12 tot 4. Hè? Dus ja. stel dat er een, een, wat je ook zei, passanten zijn. En die komen dan binnen en denken: Goh, wat leuk. Dat kan allemaal meteen zo aanschijnen. Ja, ja, het maakt niet uit wanneer je binnenkomt. Je kunt gewoon starten met iets. Ja, precies. Het is niet uh, groepsgewijs of nee. zo. Behalve dat korren. Dat is dan. Dat, dat kunnen ze nog op de website zien hoor, hoe laat dat precies uh, begint. Maar ik weet sowieso om één uur is, wordt er een keer gekort. Mm -hmm. Dus er wordt een keer. Mm -hmm. En dat vinden kinderen altijd heel leuk. Maar volwassen ook. Hè. Die rennen dan naar die vloedlijn. Ja, dat is ook leuk. en er zit, ja. Dat is een soort ja. excursie. Hè. We doen ja, niet leuk. meer excursies daar. Nee. Maar dat is een soort ja, excursie ja, dat is ja, uh, ja. en daar loopt de man die dat net uh, voorttrekt, zeg maar. Ja. En hoe heet uh, zo iemand? Is dat uh, de korman of zo? Ja, korman, <laughs> dat zou... Ja. Ik heb geen idee. Ja, ik zou het moeten Verzinnet kijken. De een koortrekker ja, misschien? Ja. ik heb wel zo'n ja. ou, oud boekje thuis met oude beroepen. Er staat op de Mosselman. Daar oh, ja. staat voorop. Ik ja. zou, ik zou eens even maar er is dat liedje van, van, toch? Ja. ja. Zeg ja. De okay. ook, die de mosselen raapten ja. misschien of zo. Ja. Maar ja. Nou. dit heeft vast een naam, denk ik zo. Maar ja, de korman. Ja, ik word er wel En Gerard, je hebt allemaal schelpen bij je. Ja. Wat heb je voor schelpen bij je? Nou, weet je de namen? Nou, niet allemaal. Dat <laughs> is nu een strikvraag. Maar, nee, ik, ja, <laughs> nee, maar ik zie hier de Amerikaanse zwaardhelft. Hè, dat, <laughs> ja. de mesjes, wat scheermes scheermesjes. Scheermesjes. Ja. Dat, dat, dat ja. weet iedereen wel. Ja. En, uh, nou ja, daar zit, daar zit altijd dat langwerpige beestje in. Hè. Ja, ja, die kun, die daar, die eetje, kun je eten. Ja. Hè? Ja. ja, dat zie je wel eens fruit de mer. Hè. Zie je dan wel oh, eens. Ja, of, uh, ja, ja, en dan ja. heb je ja. allerlei soorten schelpen. En dat ligt dit ook, ook bij. Ja. ja. Dat maken ze wel heel lekker aan, hoor. met de met, met sausje met, ja, met een beetje wel, ja. kruiden. Want anders is er weinig <laughs> smaak aan, vind ik. Smaakt het alleen net, maar lekker. Net als de oester eigenlijk. Hè, dat is, Scent, ja, ja, ze maken dat gewoon lekker. Ja. De, de me meeuwen zijn hier ook gek op. Hè. Want, want toevallig, maken ze dat open? open? Ja, ja? ja, die maken open. ze dat open. En ze nemen dat mee in hun bek. En toevallig mm. werk ik in de duinen, zoals jullie weten. Maar, en dan vind ik wel eens ja. zo'n zwaardhelf midden ja. in de duinen terug. En dan laten ze dat vervallen? In mijn ja. taal, oh, ja? en dan gaat zo'n beest. Over oh ja, en dan komt er iets naar beneden. En dan moet je echt nog uitkijken ja? over. Ja. Want dan oh, dat het die dingen ja. vallen. Ja. en dan ja. vreten ze dat nou, ja. lekker op. Dus, ja. En dat laten wij ook zien, hè? want mm. die, uh, ja, die, die, die, die kruipen in het zand, in de, in de zee, op de bodem. En zo voeden ze zich met alles wat er in dat zand zit. En oh, ze liggen en... Op, de, op de bodem. De doen ja. alle schelpen dat ook? Ja, ze liggen allemaal uh, in het zand in het of zand. onder het zand op de bodem. En net als die, uh, die kokkels, die zijn, uh, die zijn altijd dicht. Hè. Dat zijn die geribbelde. Ja. Even kijken, ik heb hier in dat potje... Dit, dit zijn die... Uh, ja, de mensen zien dat, dat niet. Het is een soort maar, shell. Een, ja, een, soort een, shell een, een shell schelp. schelp. Ja. Ja. Dus eigenlijk ja. die je heel veel ja. ziet. Ja. Gewoon. De meeste zijn eigenlijk kokkels. Ja, de, ja, inderdaad. Ja. Ja. En alleen allemaal open. Hè. Normaal ja. zijn ze dicht. Mm -hmm. dus er zit dan ook weer ja, een weekdiertje in. Heeft ja. dat te maken met als zo'n beestje dan doodgaat, dat die schelp dus open gaat? Want het is gewoon zijn huisje. Ja. ja. ja. En gaat dat dan vanzelf open, die sluitspier? Ja, die, Inderdaad, die spier... Die, er, zijn, er zijn vanzelf uh, rovers in het, uh, in het water. En die zorgen ervoor... Die boren soms een gaatje. Dat zie je ze ook wel eens. Ja, dan, ja. Op dat puntje ja, van, van, van die schelp Een gaatje. Ja. En die uh, verlampt eigenlijk die sluitspier. En zo opent oh. die... En dan zicht. kunnen ze hem zo... En dan geeft hij Dan, hem dan, hem dan een soort ja. uh, gif in of wat dan ook. Verlamming. Ja, dat is verweekt. Ja. ja. ja. Oké. Okay. En dan uh, opent hij En dan, ja, dan heb je en, twee schelpen en dat spoelt weer aan. En wie doet dat? Dat Hoe heet is een beest? hele goede. Dat gaan we <lacht> morgen is, uh, bij de sterke dat vragen vanaf 12 uur? <lacht> ik begrijp Niet dat zo dit... Niet moeilijke vragen nee. <lacht> nee, maar ik stel me echt even voor. Is het een visje... Nee, het is ook een, een soort ook een weekdier. Ja. Ook een ander soort weekdier. Ja, een, een boormossel. Nou weet ik het weer. Een hoormossel. Ja. Ja. Ja, ja. <laughs> ja, soms Ja, <kom> <laughs> het. Nee, maar ik heb hier alles mee. En ik heb die wulk, dat is ook ja, zo mooi. Het is mooi ja. Hier in, in Zandvoort heet er een paar huizen de wulk. Ja. Ja. denk ik, ja, dit Vulk. Ja. Nou ja, jaren geleden dacht ik dat, hè, want nou weet ik het al een tijdje. Maar dat is dus, uh, weet je, de, de, de kinderen doen hem wel eens aan hun oren. Dan horen ze, ja, hoor je de zee ja, zo ruisen. Ze en dan is ja. het gewoon ja. je eigen adem. Ja, precies. Ja. Fantastisch. Ja. Ja, ja. Dus Mooi schelp. Die eieren vind je dus wel eens, wat ik net zei, ook langs de zee, uh, langs ja. de vloedlijn. Die komen daar vandaan, ja. Ja. massaal, hè? ja. daar vandaan? Ja, ja, want die zijn heel licht. Hè, die, uh, ja, die spoelen dan aan. Ja. Dus, nou ja, ja ze, ze, vaak is het zo naar de vorm. Kijk, dit is bijvoorbeeld de, de tepelschelp. Nou ja, oké, dit ook je ook een schelp. Ja, dus, ja, in de vorm van een tepel natuurlijk dan. Ja, er zit ook een, een muiltje heb ik hier ook trouwens bij Een me? muiltje. Een, zie je dat? Dat, is, oh, net dat is een beetje een ovale ja. ribbelschelp. Ja, die is zeldzaam. Oh, die vind je niet zo vaak. Dus van uh, leuk. ja allerlei soorten. En dan heb je ook nog zaagjes. Dan heb je ja. schelpen. Die zijn aan één kant wat geribbeld. En die, die zagen... Als, dat voel je gewoon als je met je vinger omheen... Voel je gewoon het, aan de zijkant die ribbels. Zaagje, het zaagje noemen ze dat. En wat zagen ze dan? Dat is weer een goede vraag. <lacht> <lacht> maar hij is mooi van kleur. Maar jij kan er wel mee zagen. Ja. Hij is mooi van kleur. En het zijn al moer, die he? Lijkt het een beetje. die ja, paalmoeren. En die noemden heel, wij vroeger Dus ja, Ik zoek nou nog iets... Uh, dat heeft niks met, met, met de kerk of religieus te maken. Maar dat noemen ze het nonnetje. Dat vind ik eigenlijk mijn favoriete schelpje. Ja. Zo fijn, ja. zo dun. Ja. En die, uh, ja, de ene keer is hij roos of geel. Een beetje wittig. Wij, ja. wij gaan je niet vragen waarom dat het nonnetje heet. Heel <laughs> <Nee. laughs> <Nee>, oh, dankjewel. <laughs> Want anders heb ik drie vragen. <laughs> nou. Ach ja, je moet me zo denken. één gek kan meer vragen dan... Oh nee, wat wil je? Drie. Dan één wijze op... Of... Ja. Ja, ja, laat maar ik zitten. Zijn. Maar je hoort al... Dat is zoveel te zien. Ja. ja. En die zijn dan nogal te schelpen. En ja. natuurlijk, als kinderen daar rondlopen... Die komen met zo'n schelp aan. Of wij zijn daar gewoon bij met ons vrijwilligers. Wij geven er allemaal antwoord op. We hebben alles informatie daar liggen. Ja. En uh, dus ja, dat is, dat is gewoon heel leuk voor, uh, voor de kinderen, voor jong en oud. Hè. Ouderen gaan ook vaak mee even ja, kijken Ja, maar je natuurlijk. leert er ontzettend ja. veel van. En kinderen vinden het ook heel erg leuk om uh, ja, hè, ja. alles wat in zee... Uh, ja, nou, ja. vooral dit, dit inderdaad. Ja. Ja. En schelpen. En, maar uh, hebben we dat vroeger ook niet allemaal gedaan. Dus Emma ja. schelpjes zoeken natuurlijk. Ja, ja, precies. En en nog, al, van een... nog kleur. Ik kan ja, er ook nog? niet langs strand lopen. Nee. Dus dat ik, oh, wat mooi. En ja. dan wil ik dat ja, ja, graag hebben. Dat heb ik met het nonnetje. Die moet ik altijd pakken. Ja. Zeggen ze wel, schiet nou eens opscholten. Maar nee, hij ja. doet nonnetjes. Ja. En wat is Een speciale kleur of zo? Ja, de roze, ja, de roze vind ik roze. zo mooi. Hè. mooi hè? Want, ja, die zijn want, mooi. Want, ja. Ja, die hebben het zwaar. Door die, uh, door die, ja, door die zwaardhelften heeft hij het zwaar. En er zijn nog meer. Doordat er nu zelf internationale vaart. En er zitten vaak bepaalde schelpen vast aan die, aan die boten. Oh, ja. en, en dat zijn dan par of parasieten. Parasiet. Dat zijn rovers. Dus dat nonnetje, die zie je steeds minder. Dus... Dames en heren, jongens en meisjes, als je me vindt op het strand, neem ja. hem mee. Want ik bedoel, ze worden steeds zeldzamer. Is het ook niet zo dat doordat, um, doordat ze meekomen aan die schepen als parasieten, dat er dus ook vreemde soorten ja. hier binnenkomen? Want ik kan me voorstellen dat uit, de, uit Afrika, Kaspische ja. Zee, ja. dat ja? zo'n schip hier komt en dat het hier... Ja, ja, zo, dat is, dat ja, dat ook Ja, dat merk je duidelijk. Dat merk je ook in Amsterdam. Hè, met die krabben. Die zijn met schepen meegekomen. En, uh, ja. en, en zo zijn er meerdere van die uh, soorten vissen. Dat zou dus ook en betekenen dat soms het hele, hele ecosysteem uh, op, op zijn kop gezet wordt. Want ja. er zijn natuurlijk ook... Uh, wat, wat komt er mee? Bacteriën, noem maar op. Ziektes ja, en alles. Ja, die die ja, ja. op een gegeven moment zorgen dat die anderen helemaal verdwijnen. Ja, ja ik moet gelijk denken aan die groene halsbandparkiet... Ja, dat is ook zo'n eentje, die hoort hij zelf helemaal niet. Dat is ooit begonnen. Maar die, die zien nou, heel veel, Nee, hè? maar die, die hebben ze zo laten ontsnappen uit Foy foyeres. En dat mm -hmm. was in het Vondelpark zo'n beetje begonnen in Amsterdam, ja. een jaar of twintig geleden. En nu zitten ze hier in Halen. Maar ik bijvoorbeeld in de duinen zitten ze ook al. Nou, dat is zo'n voorbeeld. Ja. Ik moet daar niet verder op ingaan natuurlijk, want anders zit ik weer met een andere pet over op. Maar, uh, ja, maar het mag wel. <laughs> ja, maar, ja. Op, maar qua schelpen en zeedieren merken jullie ook inderdaad dat dat um, ergens anders van komt. Ja. Dat dat niet inheems is. Nee, nee precies. Dus, dus, okay. Dat zijn de fondsen ook. Die worden steeds interessanter... Ja, langs de vloedlijn. Ja, ja. Nou, En al die interessante fondsen... en al die verhalen erover... en al die antwoorden die mensen hebben... morgen... Ingang uh, Museum, dus bij de rotonde, tussen tien en vier en kom alsjeblieft... Ja, tussen twaalf. Sorry, tussen twaalf en, vier, uh, sorry, tussen twaalf en uh, vier. Verschrikkelijk leuke dingen. Je kunt ja. korren, je kunt ruiken. Uh, je, nou, je kunt en het is allemaal gratis, hè? Het niet? Is, oh, is allemaal gratis. Ja, ja. ja dat is ja. heel ja. erg ja. leuk. En in het Jittermuseum, he, want ja. wij hebben goede samenwerking. Als het een drukke dag is, ja. hebben we nu het ook hartstikke druk. Ja, leuk. Ja. Ja. Heel ja. interessant ja. Ja, wat dat ze daar ze allemaal uh, verzameld hebben. Ja. ja, en dan is er nog wel een website, als mensen het nog even na willen lezen: ja. he, dat is die www.ivn.nl en dan uh, slash zuid He, dus, ja, als je al ifien kan, uh, ja, kijkt, dan, dan kom je er uiteindelijk uit. toch wel. Ja. En daar staat alles nog eens een keer helemaal beschreven wat we, we gaan doen. En uh, de tijden en de plaats. Dus ja, iedereen is van harte welkom. Bij dit, dit evenement heel veel plezier en succes morgen. Dankjewel. Ja, dankjewel Gerard.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 Allereerst NOS nieuws